Snel meer voorheen gaat te vangen. Schat je hebt daar een hele bad maat hangen? Wordt het niet eens tijd dat ik hem sfeer? Of heb je liever dag en epileer? Ik wil het harde Fijne Kano, mooie mensen zijn Kano. Onze plaatsgenoot Frank Paardenkoper was dat, oftewel uh, dingetje, je hoorde de Kale Kano. Volgens mij gaat het een hele grote hit worden, Albert-Jan. Ja, als jij uh, gaat draaien, vast wel. Tuurlijk, en morgenmiddag om twee uur komt hij ook langs, dus je vindt, je, dan ben je vast voorbereid. Oh, hij komt langs, maar je vindt goed dat ik er even aan moet wennen. Ja, oké, okay. ja, nee, ja, hij is ijsleuk. Dingetje, weer terug uh, in het land met Kale Kano. Welkom bij op Zaterdag, even na twee uur. Goedemiddag Albert-Jan en de luisteraars ook. Goedemiddag. Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars. Ja luisteraars, we hebben een overvolle agenda uh, vandaag. Deze drie uur live vanaf het Gasthuisplein. Uh, dus ik zou zeggen, hou die pen en papier voor de nodige evenementen al maar vast bij de hand. Joh, wat een lijst weer. Ja, het is ongelooflijk. Ik wow. hoop dat ik het doorkom. Uh, en dus het was, was wellicht iets minder muziek, maar goed, desalniettemin een heleboel onderwerpen. Uiteraard, er zijn daar uh, de evenementenagenda rond de klok van half vier... En de filmagenda van Circus Zandvoort rond de klok van kwart voor vier. Half drie, het weerbericht. Uh, we gaan vandaag praten met uh, Sheila Truder. Die komt uh, tussen drie en vier langs. Oh, van die uh, broodjeszaak. Want die gaat een broodjeszaak openen. En ik ben er erg benieuwd naar wat er allemaal, uh, ja, hoe laat ze open gaat en hoe ze dat allemaal denkt te gaan doen. Maar uh, in, in de wandelgangen heb ik al het een en het ander gehoord. Maar geweldig, een nieuwe middenstander in ons midden. Sheila's Broodjeshuis. Uh, verder komt Rob Witter langs. Die uh, heeft, gaat het hebben over de bridge drive morgen in Noord. En uh, wie komt er nog meer langs? We hebben nog een derde. Oh ja, de vrienden van de Café Oomstee komen langs. En die gaan het hebben over uh, de, wie maakt er de lekkerste ertersoep. Nu hebben ze de granalen net gepeld. En nu beginnen ze al aan de ertersoep. Lekkere, fijne ertersoep. <kwijden> en er wordt natuurlijk gevoetbald vanmiddag. SV Zandvoort thuis tegen Kastrikum om half drie. En daarvoor hebben we natuurlijk Joop van Nes. Uh, live verslag. Die live verslag gaat doen vanaf het veld. Vanaf half drie voetbal. Daarnaast nog legio uh, lokale berichtjes. En natuurlijk het laatste uur hebben we nog uh, veel internationaal uh, sportnieuws. Kortom, weer veel te doen. Laten we maar snel beginnen. Anders uh, redden we het niet voor vijf uur. Nee, gaan we niet doen. En de heren van de entertainment voor jullie willen natuurlijk ook gewoon vanmiddag om vijf uur programma gaan doen. Hier is Duran Duran en de Skin Trades. Besides being Ritme, Ritme van ZFM. I was walking down the street, concentrating on truck and right.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 De zon begint met schijnen hier in Zalvoort. En daar hoort ook salmerse muziek bij. Goed uitgekozen door mijn collega AJ e. Vos. Dank u, dank u. Dank u. De Tennessee en de Dreadlock Holiday. Nou, de zon begint te schijnen. En dan denk ik niet direct aan ettersoep. Ettersoep? Hoe kom je nou in godsnaam op etersoep? Et ettersoep, nee. Daar denk je niet meteen aan, toch? Of wel? Nou, ik niet. Heb jij zin in een bakje ettersoep? Uh, nou, dit of kun je dat goed maken, uh, ettersoep? Uh, ik kan geen goede ettersoep maken. Nee? nee. Oh. Maar wellicht, degene die tegenover mij zit... Goedemiddag. Goedemiddag. Vrienden van de oomstee, nou hebben we net die granalen gepeld en nu gaan jullie alweer ertessoep maken? Ja, wintertijd, hè? dan is het tijd voor snert. Oh. Vandaar een kampioenschap van Zandvoort. Wie maakt, le maakt de lekkerste ertessoep van Zandvoort? Uh, dat is natuurlijk een, uh, wel een statement, want er zijn nogal wat mensen die ertessoep maken, maar er zijn ook al verschillende bereidingswijzen voor. Er zijn een aantal bereidingswijzen, uh, er zijn natuurlijk ook bepaalde regeltjes die wij weer hanteren. Dus we hebben een deskundige jury die dat dan ook gaat beoordelen. En dat gaat onder andere om kleur, smaak, samenstelling, de hele structuur. En daar hebben we dus een deskundige jury voor gevonden. Even, wie zijn dat, die jury? Er zijn sowieso twee slagers bij. Nou, die moeten er dus alles van weten. Ja. Eh, er zijn twee koks bij. En dan nog een prominent zandvoorter. Even een tussendoortje voor de luisteraars. Dat, dat gaat zich allemaal afspelen op zondag 6 februari. Dus schrijf u me vast in uw agenda. 6 februari, ertessoep inleveren. Maar... Uh, kan je dan gewoon heen gaan en je ertestoep inleveren? Men kan zich opgeven tot 3 februari. Ik schrijf het even op. 3 tot 3 februari, ja. ja. Dat kan uh, aan de bar bij Café Oomstee. Ja. Aan de Zeestraat 62, dus onthoud, Café Oomstee. En anders kan het via de mail. En dat kan naar vrienden van apenstaartjehotmail.com Oké, okay, en hoe laat begint dat, Festijn? Uh, de deelnemers moeten om half vier aanwezig zijn. Ja? En de beoordeling begint vanaf half vijf. Dus ze hebben alle tijd om de soep op te warmen. Dus, uh, de deelnemers nemen een pannetje mee van maximaal anderhalve liter. Als iedereen met 20 liter pannen aankomt, dan <laughs> hebben we ruimte tekort. Oké. Okay. <laughs> dus uh, die het ook druk. <laughs> vandaar anderhalve liter. Dus ja. lekker thuis 20 liter gaan maken en dan een klein pannetje meenemen naar Omsteen. Mm. Ja. En dan gaan we dat allemaal beoordelen daar. En gaan we dat ook met z'n allen opeten in Oomstee? Uiteraard. Uiteraard, oké. Okay. Het kan een spektakel worden met dus de OBS We zien er gewoon langskomen om ook te kijken gewoon hey naar joh. dit spektakel. Heel graag, iedereen is welkom. En hebben jullie ook een... Uh, ja, ja oké. Okay. Oh, ja. Ja, we gaan bellen, een weet door. je wel. Stress, stress. Maar hebben jullie ook uh, een maximaal aantal inschrijvingen? Ja, maximaal 35 deelnemers. Dus 35 maal anderhalf, dat wordt... Een uh, heleboel. Een heleboel uh, liters. Uh, <laughs> rekenmachine, kom op. Kom op. <laughs> maar goed, uh, dat is een hele hoop soep. Dat is een heleboel soep, ja. Maar mensen die niet, niet aan de wedstrijd meedoen, zijn natuurlijk ook van harte welkom om die soep natuurlijk weer te gaan nuttigen. Uiteraard. En uh, de jury die we hebben uitgekozen bestaat uiteindelijk uit vijf personen. Dus ja, die zijn ook al goed voor een aantal litertjes weg te eten. Oké, okay, nou we, hebben we vorig jaar begrepen hoe dat garnalenpelle tot stand is gekomen. En hoe komt dit nou een keer weer uh, uit wiens geest is dit weer proton? Onze voorzitter uiteraard, weer, die houdt de bol altijd bezig. Ja. Onze voorzitter Gerard Borst, voorzitter van Vrienden van Oomstee. En die verzint elke keer van dit soort dingen. En dan moeten wij het maar weer voor hem gaan uitvoeren. Oh ja, zo is het dan. <laughs> Doe je zelf ook mee Gerard, of niet? Ja, natuurlijk. Met proeven. Met proeven? Ja, Geen uh, ettersoep zelf maken? Nee, ik moet de kommenter zelf vast naar afloop, want die hebben we natuurlijk met allemaal nodig. Kijk. <laughs> Oké. Okay. Um, Goed. Ja, de ettersoep. Originele ettersoep is natuurlijk ook leuk, hè? Ettersoep, nou, die kennen we allemaal wel. Als je het gewoon koopt in de supermarkt, ziet er allemaal een beetje gelijk uit. Maar je kan natuurlijk ook een originele ettersoep gaan maken. Die zijn er ook, want als je gewoon eventjes op koekel kijkt, dan kom je hele rare ettersoepen tegen. Dat taaien ze ettersoep aan toe. Okay. Dus uh, het wil helemaal niet zeggen dat we, we hebben gekozen voor ertessoep, maar we hebben niet vermeld Hollandse ertessoep natuurlijk. Okay. Dus uh, het gaat gewoon, wie maakt de lekkerste? Ik vind het wel, uh, wel, wel link, want de officiële ertessoep, daar zitten echt botten in en, en, en ik weet niet wat er allemaal in hoort. Daar, daar gaat van alles en nog wat in, ja. Heel ja. veel varkensvlees uiteraard. Klopt. En worst. Ja, varkensvlees en worst. En dat drink je dan lekker weg met een biertje. Daarnaast, maar goed, Café Oomstee, 6 februari, vanaf uh, half 4 is daar iedereen welkom. En ik zou zeggen, uh, geeft u op, dat kan voor 3 februari zijn, hè? Tot 3 februari. Tot 3 februari opgeven. maximaal aantal deelnemers zijn? 35. 35. En we hebben nog plaats. Er is nog plaats. Hoeveel inschrijven hebben jullie tot nu toe? er zitten nu al rond de 20. Oké, okay, dus ik zou zeggen, haast u wilt u meedoen aan uh, deze wedstrijd. Dan kan je alvast een, een paar deelnemers verklappen. Ik kan er wel een paar verklappen, ja. Uh... Even de mensen bang maken, weet je wel. Zit er chef is... tussen... zit koks nee, tussen? tussen? Nee, er zitten geen chef-koks tussen. Het zijn allemaal uh, huisvaders, uh, moeders die dat uh, allemaal in elkaar zetten. Uh, een van de hele sterke deelnemers is uh, Dick van Dam, ook be bekend van de biljarten. En die staat heel erg bekend om zijn uit En daar verwachten we ook een heleboel van. Oké, okay, 6 februari dus. Inschrijven ja. kan uh, bij uh, Café Oomstee aan de Zeestraat. Of gewoon even via e-mail uh, vrienden van hotmail.com. Inderdaad. Zijn we iets vergeten? Volgens mij niet, toch? We zijn niets vergeten. Wat kost het om uh, deel te nemen? Nee, de deelname is helemaal gratis. Helemaal alleen gratis. Maar ja, deel... afloop wel je zoek beschikbaar stellen, zodat iedereen het kan proeven. Oké, okay, Wim, dankjewel en heel veel plezier met de voorbereidingen. Dankjewel. Wim, hartstikke bedankt en veel plezier. Jullie ook bedankt. En wij gaan weer door met de muziek op de zaterdagmiddag. Ja, daar is je weer, Albert-Jan. Carol Emerald en stak... Van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9. FCFM. Does anyone want to go waltz in the dark again? Does anyone want to go dance up on the roof? <laughs> Does anyone want to go waltz in the dark again? Does anyone want to go dance up on The Garnt De komers hagedom, pa-de-de-dom. Jo, de LG Row en de <laughs> Rulf Carden. Bijna helemaal gedraaid op de zaterdagmiddag van CFM. Voor trouwens de single van Carol Emerald. Helaas vanavond treedt zij niet op tijdens de vrienden van Amstel. Nee, daar gaan jullie ben er zo beetje van, ja. Maar dit, maar waarom komt ze niet? Wordt gezellig, ja. Ze heeft poliepen op haar stemband. Hè? Hetzelfde wat Jan Smit ook had? Ja, precies. Oké. Okay. Je kent het, je kent het. Dus uh, helaas de komende maanden geen optredens van uh, Carol Emerald. Helaas verschenen de single. Draaiden we wel zojuist voor je. Dat was uiteraard uh, stak. En daarvoor hoorden we dat je op 6 februari lekker erwtensoep kan gaan eten bij uh, Café Amstel. En maken. aan de wedstrijd meedoen natuurlijk. Ja. Tot 3 februari kan je nog uh, inschrijven. Kan aan de bar van uh, Café Almstee aan de Zeestraat. Of gewoon even via een e-mailtje stuur je dan naar uh, vrienden van Almstee, het Hotmail.com. Nou dan zijn we helemaal klaar voor het CFM Weerbericht. CFM Zandvoort met uiteraard mijn collega Albert-Jan Vos. Ja, maar ik mis Lex wel hoor. Mis jij Lex ook? Ja, ik ook. Lex, ja. waar ben je? Wanneer kom je weer terug? Er is vanmiddag wel, mocht hij toevallig luisteren, is vanmiddag om vijf uur wel werkoverleg. Alleen niemand is er, alleen ik. Alleen oh, dus... jij? Nee, Maris is er ook toch? Oh, ja. ja, Maris is er ook. Oké. Okay. Ja, klopt. Goed, uh, het weerbericht. Vandaag heeft de bewolking de overhand en kan het lokaal wat spetteren. Maar zo nu en dan schijnt ook de zon. De wind waait uit het noorden en is overwegend matig van kracht en de temperatuur stijgt tot maximaal 6 of 7 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 1 of 2 boven het vriespunt. Morgen zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan is er ook ruimte voor de zon. Het blijft droog en er waait een matige en aan de zee vrij krachtige noord- tot noordwestenwind. De temperatuur stijgt naar maximaal 6 graden. Zondagavond en maandagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 3 en er waait een zwakke tot matige noordoostelijke wind. Maandag beginnen we de dag met zonneschijn, maar gaandeweg de dag neemt de bewolking weer toe. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige noordwestelijke wind. De temperatuur stijgt wederom tot maximaal 6 graden. Maandagavond en dinsdagnacht is het overwegend bewolkt, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordoosten en is overwegend matig van kracht en de temperatuur daalt naar een graad of 3. Dinsdag, dan tot slot, zijn er wolkenvelden... en mogelijk valt daaruit een wat lichte regen of motregen. De wind waait uit het noordwesten en is overwegend matig van kracht... en de temperatuur stijgt naar maximaal 5 graden. Dus een beetje saai weer de komende dagen. Een beetje saai weer, maar beetje goed. Saai weer. Als je het weer uh, wil volgen, dan ga je uiteraard uh, naar internet... naar www.meteopagina.nl of uh, via je mobieltje, uh, Meteopagina.nl slash mobiel. En dan kan je het weerbericht uh, nalezen van onze eigen weerman... Uh, Lex uh, van der Hoorn en uh, Binnenkort is hij gewoon weer terug. Bij Zovert op zaterdag om half drie. Hoef jij tenminste niet meer te nou, doen. Dat is het over, een he? hoop werk, joh. Sure, Ik zie het zweet op je voorhoofd. Ja, ja, staan. No. Maar je bent er klaar mee. Ik ben er absoluut. We ga dadelijk weer een blokje berichten en uiteraard het voetbal van vandaag. We spelen vandaag thuis tegen Kastrikum. En Joopres is bij die wedstrijd aanwezig. Eerst hebben we een paar geweldige plaatjes voor je, waaronder deze van de Pecho Boys. Hier is West End Girls. Yeah. Always En de Gold hoor je op de Salvoorts Radio met Never Let Her Slip Away. Nou, zo dadelijk na het volgende plaatje gaan we even proberen contact te krijgen met Joop van Maar eerst weer even wat andere berichten. Ja, allereerst natuurlijk wat het heel Nederland gisteravond in de ban hield. Oh, heb, jij, nee, hè? heb jij gekeken? Geen Voice of Holland Ik of zo. Ik heb al he? niet gekeken hoor. Geen... Ik denk, als de voice erop is, ga ik naar bed. Dus ja. maar ik lag op tijd in bed. Hadden ze er geluid op? Nee, dat, dat, dat, ik denk, denk, dat hoeft niet. Maar in ieder geval, we hebben 3,5 miljoen mensen naar lopen kijken. 3,5 dus miljoen daar zitten kijken. Ja, vrouwen trekt 5 miljoen mensen. Kijk, dan dus. nou noem je eens een keer een leuk programma. Maar dan heb je net die voice gehad van gisteravond. En dan moeten ze vanavond hebben ze popstars Oké, okay. nou. dus jij ligt weer vroeg. Uh, in ik, je ga, ik ga weer vroeg naar bed, want uh, dat hoef ik allemaal niet te zien. Goed. Uh, maar dat hebben we dus dan ook weer gehad. Uh, even het volgende. wie had gewoon hè? Ben Sanders? Ja, dat, dat was natuurlijk al. Uh, dat was natuurlijk al duidelijk van tevoren eigenlijk al een beetje. Maar, en en zijn, zijn broer staat vanavond weer in de finale. Snap okay. jij nog? En die gaat ook winnen. Nou ja, dat weet ik niet. Maar uh, ik, uh, ik laat me verrassen. Ik hoor het, ik hoor het zondag wel. Goed. Uh, aanleg van rotonde bij de Kostverlorenstraat. En dan zijn we weer terug in Zandvoort. Die is verzet. Want de aanleg van de geplande rotonde bij de kruising van de Kostverlorenstraat. De Haarlamestraat en de Zandvoortse Laan is verzet. Dit heeft de gemeente Zandvoort besloten. Direct na de... De rioolwerkzaamheden aan de Hoge Weg zou eigenlijk begonnen worden met de werkzaamheden aan de Rotonde. De werkzaamheden zijn door het winterse weer van de afgelopen periode flink vertraagd. Bij de aanleg van de Rotonde zal de kostverloren straat tijdelijk moeten worden afgesloten. Al het verkeer zal dus via de Haarlemmerstraat moeten rijden en hiermee dus ook de Hoge Weg. Om de werkzaamheden aan de Rotonde niet in het toeristisch seizoen te plannen, zijn de plannen verzet naar de herfstperiode 2011. En geen bunkermuseum in Zandvoortse Duinen. De plannen voor een Zandvoorts bunkermuseum in het Duinen bij het fietspad naar Langeveldse Slag gaan niet door. Na diverse gesprekken met de gemeente, Waternet en de Hoogheemraadschap van Rijnland... blijkt dat de stichting Bunkermuseum Zandvoort aan te veel eisen moet voldoen. Het aanvragen van vergunningen verloopt ook al zeer moeizaam. Bestuurslid Scholteno geeft aan, hoewel de intenties positief blijven, dat de stichting momenteel non-actief is. De plannen zouden eventueel wel doorgaan kunnen vinden als alsnog medewerking van verschillende instanties komt. Wel blijft de bunkerploeg en de tentstondstelling in het Juttersmuseum actief. Nou, best wel, best wel jammer eigenlijk hoor dat ja, het niet doorgaat. Ja, klopt. Ik, ik vind het ook absoluut jammer. Om een mooi jammer. idee. We hebben er vaak genoeg aandacht aan besteed op maar de Zoveel Radio. Maar die vergunningen. Maar helaas, het ging niet lukken. Nee. Maar deze platen gaan we wel voor je draaien. Nick en zijn hier. De morgen breekt aan. De dag begint van vooraf aan.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 Ja, je bent Deze heren zijn er vanavond niet bij de vrienden van Amsterdam in Ahoy in Rotterdam. Maar wel de drie, hij is bijvoorbeeld en Guus en Litouwers, Towers, ja, ook hij komt. Maar ik ben benieuwd wie er voor Karel, jouw vriendin, in de wedstrijd is. Ja, waarschijnlijk dan, want die stond niet op het lijstje. dus. oké. In ieder geval, vanavond gaan we daar met een gezellige vriendelijke naartoe. We zijn ons alvast een klein beetje aan het voorbereiden. En het voetbal is inmiddels ook begonnen op de velden van SVS Alvoort. We spelen vandaag tegen Casticum. En Joop is daarbij. Goedemiddag, Joop. Ja, goedemiddag, heren, luisteraars. Ja, de wedstrijd is net anderhalf minuut oud. Dan zou je denken, kwart voor drie. hè, hoe kan dat nu? Wel, nou, vooraf gaat een arbiter tegenwoordig de pasjes controleren. En bij Kastriken waren er een X-aanval niet in orde, die waren verlopen. Dat betekent dat die heren van wie de pasjes verlopen zijn niet mogen meedoen. Dus moesten allerlei dingen omgezet worden. Eerst nog even gezoebad bij de arbiter, uh, die wilde niet uh, inbinden. En terecht, vorige week had Sandvat er ook last van bij DVVA, alleen er waren er maar twee. En de Vater de Drie op de bank, dus dat kon genoeg ingevuld worden. Nu speelt Zandvoort met 11 uh, man tegen 9 man van hem. Het, het is niet anders. Het Schoen, is, deze zijn er een heleboel passen verlopen. Het KNVB is heel strikt daarin. Die eist dat die passen uh, geldig zijn. Dus overdatum is niet de geld. Dat betekent niet spelen. Dat is nu dus gebeurd. En uh, ja, Casticum heeft het, uh, heeft het al zo moeilijk eigenlijk. Ze staat een paar plaatsen onder zandvoort. Uh, dus uh, zij uh, zijn echt uh, dubbel gepakt. Maar over het algemeen is het eigen dikke bult. Het is niet op tijd aanleveren van pasfoto's. Daar gaat het gewoon om. Als je dat in oktober had gedaan, had je gewoon in januari een nieuwe pasfoto's. Heel simpel. En uh, nu is het te laat. Ja, en dan is het uh, no use crying over Stil Murk, zoals ze in Engeland heel mooi zeggen. Uh, nog even een detail voor deze wedstrijd vooraf. Uh, Stijn Stobbelaar, de lange linkerverdediger. ...van SV Sandvoort. Die speelt vandaag zijn honderdste wedstrijd in de selectie... ...en die werd door de voorzitter Hans Hoogendoorn... ...even geverteerd ge ge met een, een leuke sculptuur... ...en die uh, krijgt de felicitaties erbij... ...en die staat nu lekker te spelen. Goed, we hebben nu gespeeld drie minuten. De stand is, uh, ja, ik zou bijna zeggen uiteraard 0-0... ...maar veel op de, uh, op de helft van Kastik Miss Sandvoort te vinden. en. Uh, dan laten we hopen dat er daar ook wat doelpunten uit te voeren zijn gekomen. Job, nog even in het korte over de pasjes. Is het niet ja. zo dat de club zelf daar ook een bijdrage aan kan leveren? Gewoon door iemand erop te zetten: van... zorg dat al die pasfoto's op tijd ingeleverd zijn en dat die pasjes op tijd klaar zijn. Rob, ik zal je vertellen dat Zandvoort al vanaf oktober op de website, op de nieuwe website en toen nog in de club komt, al die namen heeft uh, gepubliceerd. Iedere week weer. Ja, en als ze dan twee of drie man te laat zijn, is het toch echt hun eigen schuld, hoor. Ze zijn geen sms, ze zijn persoonlijk aangesproken, ze zijn opgebeld. Geen reactie. Ja, dan, dan is het echt je eigen schuld. Oké, okay, nou dat lijk, hetzelfde gegaan. lijkt me helemaal duidelijk. Maar S.V. Salford vandaag dus uh, met elf man tegen de negen van Castricum. Straks Castricum. Ja, dus, komen... dus geen wissels, hè? En geen wissels, ook dan nog, ja, inderdaad. Poeh, nee. ja. wat een ja, uh, zware partij voor Castricum. Uh, ik denk het wel. Ja, ja. Straks komen we weer terug Joop. Dankjewel. Doei maar. But why? me More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 The way it is. Als eerste hoorde je de single van Arita Franklin En I say a little prayer for you En daar achteraan deze van Tupac En dat was Zo het op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag Met uiteraard heel veel lekkere muziek en informatie Voor Zandvoort en de regio Maar oh, dat is juist over de vrienden van Opstel Nou is onze redactie druk aan het werk Van wie komen er nou vanavond allemaal Nou ik dacht het schema te kennen Ja nou, Wat denk je wat ik in één keer te horen krijg Nou Vertel. Je weet wel, die winnaar van de uh, Voice of Holland van oh. uh, gisteravond, die Ben... Uh, die Ben-wandelende uh, tattoo. Ben uh, wandelende, uh, uh, de sigaar. Ben. <laughs> die best anders. die komt ook gewoon. Oké. Okay. Ja, wel leuk, hè? Nou, is leuk voor jullie. Ja, en dan toch? Zie je hem ook eens een keer in het echt. Hè? Dat bedoel ik, in de echtie. Goed luisteraars, de eerste gemeenteraad van het nieuwe jaar staat uh, op het uh, punt van beginnen. Ja. Aanstaande dinsdag is er nou ook weer zover de eerste vergadering van de gemeenteraad in het nieuwe jaar. Op de agenda staan twee bespreekstukken en een hele lijst aan hamerstukken. In de commissie komen het niet eens worden over de afvalstoffingheffing, waardoor het automatisch een bespreekstuk werd. Echter, als het college op een aantal vragen van de commissie een positief antwoord kan geven, bestaat de mogelijkheid dat dit agendapunt toch zonder discussie afgehandeld kan worden. Als hamerstukken staan onder andere het bestemmingsplan brandweerkazerne... het voortzetten van de startersleningen... Lening, en de aanpassing van het tarief voor de onroerend zaakbelasting... de zogenaamde OZB. Het laatste agendapunt, het, onder, uh, het onderzoek naar het bestemmingsplancentrum... kan zomaar wel veel discussie opleveren. Dat was vorige week in de commissie raadzaken namelijk ook al het geval... waardoor het op de agenda kwam van de komende raadsvergadering. De vergadering is in de raadzaal en begint dinsdag om 8 uur... De ingang is via de trappen van het raadhuis. Tevens kunt u de vergadering live volgen. Uiteraard via ZFM Zandvoort. En via de livestream van de gemeente via www.zandvoort.nl. Aanstaande dinsdag dus. En het leuke is, ik kreeg een mailtje van een luisteraar uh, uit, Spanje. Ja, uit Spanje. Helemaal uit Spanje? Helemaal ja. uit Spanje. Sinterklaas. Want die volgt die discussie nou ook een beetje over die, die OZB belasting. En uh, ik zal het mailtje een beetje even voorlezen. Voor het geval het aan uw aandacht ontsnapt is. Nou, dat zal het zeker niet. Voor de aanslag, de WOS-toestanden, wordt uitgegaan van de waarde van je huis per 1-1-2010. Terwijl de gemiddelde waarde van de woningen in 2010 met 5,3% is gedaald. Dit gegeven zal waarschijnlijk niet leiden tot een lagere aanslag. Indien dit het geval is, wordt er wordt er, een er wegen op gehamerd... toch vooral bezwaar aan te tekenen. Ten meer omdat de Hoge Raad onlangs besloot... dat ieder waardeverschil kan worden aangevochten. De vastgestelde waarde geldt namelijk ook voor de inkomstenbelasting. Maar dat wisten we al. Maar Wat leuk hè, dat ze zo meeleven daar in het verre S Spanje. Helemaal super. Maar goed, de woningen zijn gedaald... en het zou dan een hogere aanslag, uh, tot een hogere aanslag kunnen uh, leiden... Dus uh, deze luisteraar, en bij deze nog hartelijk bedankt voor het mailtje... Uh, die gaat zeker uh, voor het huis in uh, Nederland uh, uh, bezwaar aantekenen. Oké, okay, of gewoon verkopen natuurlijk. Hè? Zet je hem te koop? Ja, kan ja dat, ja, dat ja. kan ook natuurlijk. <laughs> dat verkoopt toch wel je huis. Houd zelf. Nog een heel klein stukje tot aan het nieuws van drie uur bij CFM. Lucifer en Margriet Shuis natuurlijk.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 De Nederlandse verladers vrezen een miljoenenschade nu de Rijn bij Mainz voorlopig nog gestremd blijft. Gisteravond kwam het bericht dat nog zeker twee weken niet in de richting van Nederland kan worden gevaren. Oorzaak is de berging van een gekap strip met zwavelzuur bij de Lorelei. Volgens de Nederlandse verladers dreigt bijvoorbeeld de levensmiddelenindustrie in de problemen te komen door een tekort aan graan. Door een gebrek aan capaciteit is het ook geen optie om de goederen over de weg of het spoor te vervoeren. Normaal varen er 150 schepen per dag richting Nederland. Ze hebben een capaciteit van 2000 ton. In Istanbul is een zespartijenoverleg over het nucleaire programma van Iran geëindigd zonder resultaat. De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad en Duitsland... konden het met Iran zelfs niet eens worden over de datum van een nieuwe overlegronde. Iran zegt dat het atoomprogramma alleen is bedoeld om energie op te wekken. De Italiaanse kustwacht heeft bij het eilandje Lampedusa 29 Tunesiërs uit zee opgepikt. Ze waren na de machtswisseling in hun land met een bootje overgestoken naar Italië. Lampedusa is het zuidelijkste stukje Italië ten zuiden van Sicilië. De Tunesische vluchtelingen worden ondervraagd. Sinds de volksopstand zijn tientallen aanhangers van het afgezette bewind van president Ben Ali hun land ontvlucht. Margot Boer is het WK-Sprint in Heerenveen goed begonnen. Ze reed de 500 meter in 38-28 en werd daarmee gedeeld tweede met de Japanse Kodaira. Ze waren maar 700ste langzamer dan de winnares, de Duitse Jenny Wolf. Snowboardse Nicoline Sauerbrei is bij de wereldkampioenschappen in het Spaanse La Molina tweede geworden op het onderdeel Parallelslalom. De Nederlandse Olympisch kampioenen verloor in de finale van de Noorse Engeli. Het weer overwegend droog, vooral in het noorden kans op wat zon. De temperatuur loopt uit het een van 3 graden in het zuidoosten... tot 6 graden aan de kunst. Morgenochtend regenachtig, in de loop van de dag wordt het droger. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie